Katrin Straatman met het NOS Journaal. In de operatie om de twaalf jongens uit de grot te krijgen begonnen. Volgens de leider van de operatie zijn ze zij er allemaal klaar voor om eruit te komen. Het gaat minstens elf uur duren om de eerste jongens eruit te halen. De totale operatie kan drie tot vier dagen gaan duren afhankelijk van het weer. Bij steekpartij in Tilburg zijn drie mensen gewond geraakt. Het incident was op het terrein van een bedrijf in het zuidoosten van de stad. Een deel van het terrein is afgezet voor onderzoek. De politie heeft één man aangehouden. Wat aan de steekpartij in Tilburg vooraf ging, is nog onduidelijk. Het dodental door overstromingen in Japan is opgelopen tot boven de 60. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Sinds donderdag stort regent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. Verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. De Mexicaanse president López Obrador wil over drie jaar geen brandstof meer importeren uit het buitenland. Om dat voor elkaar te krijgen wil hij de Mexicaanse oliesector drastisch aanpakken en de raffinage verbeteren. Mexico importeert nu honderdduizenden vaten benzine en diesel per dag, vooral uit de VS. Sinds 2013, toen de Mexicaanse oliewinning werd geliberaliseerd, wint Mexico zelf veel minder ruwe olie. Op het WK Voetbal heeft Kroatië Rusland verslagen en is door dus naar de halve finales. In de verlenging werden 2-2 en Kroatië won uiteindelijk naar strafschoppen. De tegenstander van Kroatië in de halve finale is Engeland. Die wedstrijd is aanstaande woensdag. Dinsdag is de eerste halve finale, dan speelt Frankrijk tegen België. Het weer, de zon gaat vandaag volop schijnen en het wordt 22 tot 27 graden. Na het weekende tijdelijk meer bewolking en dan wordt het ook iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhembroekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Balada, a galera, começou a dançar. E passou a menina, mais linda. Tome coragem, e comecei a falar.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 Nossa, Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te eu pego. pego. Ai, ai. Que delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. J'ai pas envie de rentrer tout seul Six soir j'ai pas envie de rentrer chez moi Six soir J'ai pas envie de fermer la gueule Si ce soir J'ai envie de me casser la voix Casse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 Sourire d'après minuit Je m'en veut pas Si ce soir j'ai envie C'est la foi C'est la foi C'est la foi C'est la foi Les amis qui s'en vont Et les autres qui restent Se faire prendre pour un con Les gens qu'on déteste Les rendez-vous manqués Et le temps qui se perd Entre tes genus Et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui ameugnent À la télé chaque jour Et les salons qui veulent La couleur de l'amour Et les jambes qui traînent Comme je traîne mon ennui. Jamais le jour, et on dans son lit, en dat je het en son je en dat je de niet en dat je het niet vergeet. En dat en dat je je het vergeet, en je het vergeet, en dat Ik heb geen zin te gaan. ik geen het zo ik geen het zo ik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 ma ma ma ma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 Senza avere mai le cose che pretendi scusa in fondo scusa tu che dai. wat er una pensata nella tana l'ho portata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 Che idea, niet idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, dat je niet vergeten dat je een mooie kleedje hebt. Kleedje, kleedje, niet vergeten dat een mooie kleedje hebt. een mooie een De school scusa in cambio tu che dai, in favor Yeah, me Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in a bitch. My pinky rain bigger than this. Uh, matter how I'm Beverly Hills. Uh, uh, Dollar like got too many girls. Uh. Matter how I'm never Hills. All she wears red bottom heels Push it back it up, put it on the stock. Push it drop it low, put it on the ground DJ pop it, she gon' follow that. Champagne. Shimmy a, shimmy a, shimmy a. la la. la I swallow nothing word to the Dalai Lama He know I'm a fashion killer Word to I know He coppin' that Valentino Ain't no tellin' me no I'm that bitch that he know I tell your wife and these thoughts You don't get wins for that I'm havin' another good year We don't get blims for that It's the gang still call We don't get minks for that When I'm poppin' them bananas We don't link chimps for that I, I gave these bitches two years Now your time's up Bless her heart She throwin' shots But every line sucks I'm, I'm in that cherry red form With the brown guts My shit slappin' like Dude, Dilla, Lebron. Nuts <laughs> That's a fun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 Trying to ice you It's the wall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 Stringing me along Then you came and you cut me loose With solo singing on my own Now I can't find a key without you And now you're so